Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump houdt de mogelijke aanklager Robert Mueller ontslagen wordt. Mueller hielp de FBI bij het regelen van een huiszoekingsbevel voor de advocaat van Trump, Michael Cohen. Die zou een pornoactrice 130.000 dollar zwijggeld betaald hebben. Trump noemt het handelen van Mueller een schandaal. Premier Rutte heeft tijdens zijn bezoek aan China opgeroepen tot eerlijke handel en geen handelsbarrières.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 Meer dan de helft van de langdurig werklozen is boven de 45. Er kleeft volgens de ANBO nog steeds een stigma aan oudere werknemers... zoals dat ze te duur zijn en niet productief. In Casablanca is het proces begonnen tegen Nasser Zafsavi... de leider van de protestbeweging in de RIF in Noord-Marokko. Zafsavi is een van de 54 kopstukken die terecht staan. In 2016 brak een golf van demonstraties uit in de RIF... van mensen die betere leefomstandigheden... en minder discriminatie door de regering eisen. Het museum Singelare krijgt een groot aantal schilderijen van Els Blokker... de weduwe van de grondlegger van de Blokker-winkels. Het gaat om zo'n 100 schilderijen van Nederlandse schilders van rond 1900. Om ze te kunnen exposeren moet wel een nieuwe vleugel worden gebouwd... en ook dat betaalt Blokker. De Narding-collectie, zoals de verzameling heet, is vanaf eind 2020 te zien. Het weer de dag begint in het noorden zonnig. Vanuit het zuiden neemt de kans op regen toe... en later kunnen een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan... Het wordt 17 tot 21 graden. Ook morgen is het wisselvallig met in het zuiden de meeste buien. De ZFM verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam... tussen Knopend ippenburg en Dorp een kwartiervertraging. Een kwartier ook op de A4 richting Den Haag... tussen Roelofa en Zoeterwoude Dorp, maar met dan over 9 kilometer file. A7 Hoorn-Zandam, een kwartier erbij... tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. Door een dieplader met hydraulische problemen... op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Woerden en Gouda-West... 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. De, de rechterrijstrook is waarschijnlijk... om 10 uur vanochtend weer vrij. Op de N208... Staat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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Welkom bij twee uur ZFM Sport Live. We gaan zo meteen beginnen met het voetbal wat overal los gaat. We zijn bij zes wedstrijden. Um, Henny is inmiddels nog een sigaartje uh, aan het roken. En uh, hij kijkt even naar uh, het, uh, het wielrennen, waar het uh, ja, eigenlijk het lijkt wel een slagveld. Een soort een aflevering van mesh. Moet, we, gaan er een, uh, we gaan er een mooie uitzending van maken. Uh, we beginnen met uh, Sorry van uh, Nothing But Thieves. Why me, no me. I run away my like Mercury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 van de Nothing But thieves. Hen. Ja, eventjes nog naar de wedstrijd van FC Utrecht... want in de 68ste minuut was het Beugelsdijk... die ADO op 1-2 zette... maar vijf minuten later scoorde Utrecht verdiend de gelijkmaker. Kirk kopte een voorzet van Troepé in 2-2 dus. Dan gaan we naar onze velden, hè? Ja, onze velden, ja. Weet je vandaag de leukste wedstrijd in mijn ogen... is S.I.H. tegen uh, H.B.C., de koploper in die klasse... En uh, mijn grote vriend Erik van Westerlo is daar aanwezig. Erik, hoe gaat het? Het gaat uh, leuk. Het is inmiddels uh, 1-0 voor RCA. Uh, dat zat er eigenlijk niet in. HBC heeft in de eerste negen minuten, dat de wedstrijd nu oud is, een stuk of vier uh, mooie, mooie mogelijkheden gehad om te scoren. Maar uh, ja, het werd allemaal net geblokkeerd op de doellijn, weggehaald, corners gemaakt enzovoort. Dus HBC heeft wel het betere van het spel, maar RCA is zeker niet bang. En uh, als ze even de kans krijgen, zeker via Erwin IJssel, uh, die op de rechtbek, uh, rechtsbuitenplaats staat, ja, die is razendsnel en uh, die zorgt nog wel eens uh, voor gevaar. Het was ook een voorzet van hem uh, waar de doelman uh, Bram Verhagen van HBC uh, onderdoor liep. Uh, ja, hij stond een beetje te ver uh, bij de eerste paal, dat de bal ging over hem heen. Ja, en toen was Sander Rooster daar als de kippen bij om hem uh, bij de tweede paal keurig in te koppen van een meter afstand. Dus dat is eigenlijk uh, wat er gebeurd is in de eerste nu elf minuten dat we bezig zijn. Toch wel verrassend hoor. Ja, zeker. Maar ik denk dat HBC dat wel recht trekt. Dat kan niet uitblijven. Die hebben toch wat meer kwaliteit in huis. En dan missen ze nog drie basisspelers uh, uh, van Loon, uh, Valen en uh, Griekspoor. Die, uh, alleen uh, Valen zit op de bank en de andere twee ja, die zijn uh, afwezig uh, door blessures. Nadat ze eerst drie weken in Zuid-Afrika hebben vertoefd, uh, zijn ze dus nog steeds niet inzetbaar. Uh -huh. nou, je hoort misschien hè, de eerste gele kaart wordt uitgedeeld en SCH. Ja, nou ja. Erik, hey, uh, de, de, dus de, de, de verschillen op de ranglijstjes zijn natuurlijk best wel groot. Um, ja. Maar dit blijft de derby hè. Ja, nee, de honden zijn toch dik, ik denk zo'n 200 man uh, rond het veld. Dat is toch bijzonder uh, in deze afdeling. Daar zie je er meestal niet zoveel. Maar uh, ja, het is heel gezellig. Het is natuurlijk prachtig weer. Dus uh, ja, iedereen staat heerlijk buiten in het zonnetje. En uh, perfect voetbal weer. Geen wind. Uh, een flauw zonnetje. Prima. Goed zo. Erik, dankjewel. Tot straks. Tot zo. Gaan wij nog even naar Parijs-Roubaix. Want daar gebeurt toch van alles. Het is nog 130 kilometer te rijden. De kopgroep van negen man heeft nog een voorsprong van vier minuten. Maar uh, Gerard... Thomas is uit de wedstrijd. Zijn valpartij was dusdanig erg dat hij niet meer verder kon. En uit de kopgroep is na zijn lek gereden en Moscon gevallen. Er gebeurt genoeg. Er gebeurt genoeg, hè. Moet je kijken. A vous, ze Je noirais bien, c'est pour Maar mais j'en prendrai pour jij, ans au moins Au moins jij, jij, jij, jij, Je suis jij, Moi devenir ton amant, seul montagnard, d'où t'es Snel terug naar de velden in. Ja, want er is vandaag een uh, belangrijke wedstrijd in Velsen. Een degradatiekraker, zeg maar. Tussen Velsen en Edo. En voor ons is daar Johan Kluiskens. Hi Johan. Hallo, hallo. Vertel. ze gaan gelijk op. Die is wel een keeper van Edo. Haalde er net een schitterende bal uit uit de kruising. Kan niet anders zeggen. Nu is Edo in aanval. En uh, ja. tegen de paal van Edo. En verder gaat het gelijk op. Het uh, ziet er goed uit. Het ziet er sportief uit. Het gaat, gaat alle kanten op en dat is leuk om naar te kijken tot met voor twaalf minuten. Hè? Je weet er nooit hoe het verder loopt. Hey jongen, de, de, de belangen zijn best wel groot, hè, die wedstrijd. In, hey in jongen, ieder geval voor Velsen. Voor Velsen, zeker. Velsen, ja, als die wint, zijn ze wel een beetje uit de zorg. Ze moeten nog twee wedstrijden inhalen. Dus dat gaat, dat, ja, dan hebben ze een voordeel. Edo, ja dat weet iedereen, die gaat naar de zaterdag. En uh, jawel, je kan niet zien tot ze het, opge tot ze het wa, opgeven, want ze lopen er vol op te voetballen natuurlijk. Juist, en, juist. het uh, is een hele leuke wedstrijd dat het nog jongens is. je staat nog wat publiek, uh? het is natuurlijk mooi weer. Ja, valt redelijk mee. Vels hebben altijd wel publiek hoor, dat valt van mij hoor. We uh, zijn dus wat de enigste in, in de muiden die uh, voetballen op zondag. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. En de kantine uh, ja, is open, hè? De kantine is open. Oh, het net over. Ja, dus nee, het is echt gezellig. Uh, het is mooi weer voor een derby. Goed zo, goed zo. Johan, dankjewel en uh, tot, zalo, tot later. Oké. Okay. O.G. speelt vanmiddag tegen de terrasvogels, de nummers 2 tegen de nummers 5. Miranda Wesselman is daar. Dag, Miranda. Hallo. Wat is het tot van zaken, Miranda? Nou, het is een uh, nieuw nul en het uh, gaat uh, gelijk op. En uh, ja, het gaat nog gemoedelijk uh, met elkaar. Dus, uh, ja, zijn er nog, nog daar... opvallende, opvallende uh, uh, uh, spelers of, of wisselingen? Nee, uh, eigenlijk niet hoor. Ja, opvallend is dat Willemientjes in de basis is begonnen en uh, Nick wou, Juist, ja, en uh, uh, voor de duidelijkheid, Willemientjes, het is uh, uh, misschien wel op dit moment het grootste talent hè, aan de kant van, uh, uh, van OG. Ja, klopt. Het is het talent, ja. Allright. Nou, goed. Helemaal goed. Dankjewel voor je update. En uh, ja. nou, tot later. Oh, hoi. Oh, hoi. Doei. U luistert naar CFM Sport, of CFM ZF, Langs de Lijn, net hoe u het allemaal wil noemen. Een sportprogramma van 1 tot 5 op de zondagmiddag dat vanaf vandaag uh, is begonnen te draaien. En we volgen voor u ook Parijs-Roubaix. Wat een verschrikking vandaag met het aantal valpartijen dat we gezien hebben. De uitvallers die er zijn, zoals Stammers. En uh, ja, er gebeurt van alles. Ze zitten nu zo'n 30 kilometer voor het bos. En daar ligt allemaal water op de weg en modder op de weg. Dus dat uh, is heel gevaarlijk. 12 van de 34 caséi-stroken hebben we gehad. Zit op nummer 19. Een voorsprong van 9, van 9 koplopers is rond de 4 minuten. En er is nog 124 kilometer te gaan. Maar we hebben ook voetbal vandaag. En er is een hele leuke wedstrijd, vind ik. Dat is namelijk de wedstrijd Bloemendaal tegen Allianz. En onze grote verslaggever Tjerk Blauw is daarbij. Tjerk, heeft Allianz wel 11 spelers? Goedemiddag natuurlijk hier vanaf de Bergweg... ...waar die wedstrijd dus inderdaad bezig is. Ik kom zo je vraag terug. Komt de aanval van Bloemendaal? zijn dus aan de rechterkant ook die jagen. Probeert er langs te komen. Dat lukt hem net niet, maar het wordt wel een hoekschop voor, voor, voor, voor Bloemendaal. Aan de rechterkant van het veld. Die gaan we natuurlijk even meenemen. Dat is Joost van der Boog, die die bal gaat ophalen. En hij zal gaan, gaan trappen. Ja hoor, Allianz heeft inderdaad 11 spelers. Ze hebben er 14 zelfs, want ze hebben drie man in de wissel zitten. Komt die aantal van Bloemendaal? Het is daar Tim, Tim Joon, die moet erbij komen. Lukt hem niet? Het is dan Boogaard die die bal nog een keer kan aanpakken. Maar dat lukt hem ook niet. En nu is er aan de linkerkant van het veld helemaal Gijsjan die die bal kan oppakken. Gijsjan probeert hem in te spelen. Helemaal naar de andere kant naar Joost en de Joost en de aan de rechterkant uitgeweken. Hij heeft de bal in zijn voeten. Maakt er Een tweetje met Tim Jongen. Dat lukt niet. Kan net een speler van Allianz tussenkomen. En het is, daar, rezenen, een, een, is het daar ineens Tim Beren die die bal vol op zijn petoffel neemt. Maar dan over de deklat heen schieten van de keeper van Allianz. Dat is natuurlijk Ben Kaling die dus op de goal staat bij Allianz. Bloemendaal had in de derde minuut al een grote kans. Het was een aanval via de rechterkant. De, eerste, de linkerkant was Max Landheer die de bal in zijn voet had. Hij gooide hem voor naar Auken toe. Auken tikte hem terug via Larsen naar Tim Joon. En Tim Joon had hem eigenlijk voor het intikken. Maar hij deed het te En daar was een klein rolletje. En dan kon de keeper hem rustig optrappen. Oppakken. Aanval van Allianz aan de rechterkant voor het veld. Uitgetrapt die bal door Ben Kaling daar zit daar aan de rechterkant is het eind met de vrees die de bal als het goed heeft maar de scheidsjan poelgeest die goed tussen kan komen scheidsjan poelgeest weer dan door verder te spelen lukt het ook komt die bal naar tim Jong. tim joh gooit zijn lichaam erin en er wordt een overtreding gemaakt uh, op de hoogte van de middellijn voor uh, voor een speler van Allianz. en dat is uh, de nummer drie dat is uh, de thomas simon uh, die hem dus uh, eigenlijk uh, Tim Joon onreglementair vasthoudt. Dus gij zegt de heer zie uh, hier vanmiddag fluit, Fluit er ook resoluut uh, En dat betekent de vrije trap, de hoogte van de middenlijn. Dus hij is Geest die een goede trap in zijn benen heeft. Die gaat die trap uh, nemen. Die gaan we van meenemen. Kijken wat gevaarlijk wordt. Voor een al, Allianz probeert ver van, van de 16 af te komen. Komt die bal. Gaat dan richting boog. Uh, nee, Max Landheer. Max Schillen, hier een buiten buitenspel. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben. Een kleine 10 minuten met de stand uiteraard nog 0 tegen 0. Wat denk jij Tjerk? Zit er nog een periode in voor bloedbanaal? dat kan natuurlijk wel, Ik bedoel, want in de derde periode staan ze natuurlijk met drie punten achter op de koploper, maar het is Roda en SDZ, ja en die hebben natuurlijk hele andere belangen dan, dan Bloemendaal natuurlijk, want die gaan uiteindelijk voor, voor de titel en SDZ heeft al, ja, die zal waarschijnlijk die tweede periode pakken en Roda heeft de eerste periode dus er zijn nog bloemendaal voor, uh, bloem, uh, mogelijkheden voor bloemendaal om wat van te maken van dit seizoen, maar er zal er vandaag wel gewonnen moeten worden van Allianz. SDZ uh, dat wordt natuurlijk een heel belangrijk Ploeg, want er wordt een hele wijk gebouwd met 40.000 40 woningen daar in de buurt... dus ze denken heel groot te worden... We hebben ook heel veel sponsors gevonden. En ik heb begrepen dat de voorman van de Partij van de Arbeid daar een grote rol speelt. Weet jij dat ook? Oh jongens, oh, de, oh, oh, oh, oh, En daar is een kopbal van Allianz. En ik kan Joost en de Boogaard niet bij. En zo betekent dat de Allianz hier op een uh, 1-0 voorsprong uh, komt eigenlijk. Ga helemaal niets uit het niets komt die bal vallen. En die komt dan uh, zo voor Jeroen van de Hoek. En Jeroen van de Hoek kopt hem uh, rechts naar de hoek toe. Maar de grensrechter van Bloemendaal uh, staat te vlaggen. is dus te gaan een. Frans heeft gezegd dat het buitenspel is. En ik weet niet wat de scheidsrechter doet. De scheidsrechter neemt er niet over. En dat betekent hier dus dat de Allianz op een 1-0 voorsprong staat. Dankjewel, Chef. Door Trax. We gaan uh, naar een andere leuke wedstrijd. Want uh, de koploper Geel-Wit ontvangt de ploeg van Nieuwegein. En Anthony Knol is daar. Hi, Anthony. Hoi, goedemiddag. Het nou, is een uh, spannende wedstrijd. Geel-Wit na een uh, minuut of twee al op 1-0 voorsprong door uh, Belo Salami. En een uh, minuut of vijf geleden maken ze 2-0 door Rens Knol. En uh, de JSV die uh, in de tegenhavel maken ze meteen 2-1. En uh, ze krijgen net weer een, uh, een dot van een kans. Maar de keeper pakt hem eerst en daarna pakt uh, Valentijn hem van de lijn af. Dus het is uh, wel spannend. Maar we hopen wel te gaan winnen. De jonkies doen het goed hè? Ja, die jongens doen het heel goed. Ik uh, bedoel, mijn eigen zoon zit erbij en uh, die is ook 16. Er zitten twee b junioren in. En een paar, uh, een paar jongens, ja, de oudste is 28 en de rest is rond de 20, 22. En dan uh, 16, 17. Maar ze doen het heel goed. We hopen ook te promoveren dit jaar. Leuk, man. En, en wie zegt dat er geen talent in Nederland is, hè? Ja, er loopt bij ons gelukkig wel wat rond, ja. Dankjewel, uh, Anthony. Tot straks. Is goed. Gaan wij nog even naar uh, uh, de wedstrijd Parijs-Roubaix. En ik moet u heel eerlijk zeggen, u weet wellicht dat ik een grote liefhebber ben van het, uh, van het wielrennen. Maar als ik dan hier Niki Terpstra op kop zie rijden en zie knokken en zie buffelen... ja, dan gaat mijn hartje open. Ze moeten nog 30 kilometer dan komen ze in het bos. Daar zijn de wegen bijna onbegaanbaar. Dan wordt het echt heel erg spannend. Maar er is nu nog 120 kilometer te rijden. De voorsprong van de negen koplopers 3,48. En het is een heerlijke wedstrijd in heerlijk weer.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 Everything that I have Ik word hier zo blij van, net zulke muziek. Op de, zondag, op de zondagmiddag. Heerlijk toch? Ja, absoluut. Nou, weet je waar ik ook blij van word? Uh -huh. van, uh, oh, jij wilt het geloof ik eerst over ADO Utrecht hebben? Ja, want vanavond, vanavond iedereen naar Studiosport kijken. Want het, het is een gekke wedstrijd, een rare wedstrijd. In de laatste minuut maakt Eson Hooy 2-3 voor ADO. En dan komen we er vier minuten bij. En in de vierde minuut van die verlenging is er een vrije trap voor FC Utrecht... Zakaria Labiat knalt hem er keihard in. Eindstand 3-3. Zo zeg. Nee, nee, ik had het net over dat ik blij word van die muziek. Hè? Maar ik word eigenlijk ook wel blij van het nieuws gisteren uit... en het is niet de regio, maar uit Groesbeek. Ja. Jij, was... Jij bent bij HFC geweest, hè? Ja, daar was ik erg blij mee. Uh, Duitse grens, hè? je weet het, hè? Je ja, bent, ja, ja, ver je bent uh, bijna twee uur onderweg. Maar ja, wat daar gebeurde was natuurlijk uh, ontzettend fijn. Uh, HFC was herenmeester... En uh, ja, in de tweede helft ging Tim van Soester uit en toen ging Gert-Jan dus die ging in de spits spelen. Nou, ik zou je vertellen, ze zullen hem volgend jaar missen in dat team, hoor... als hij als trainer op de bank zit. Ik zou daar nog maar eens goed over nadenken, want wat is die man goed. Hoeveel, hoeveel is het geworden, he? Het is uh, 4-1 geworden. Heel grappig. Uh, uh, eerste goal was van Sterling. Dat deed hij echt heel erg schitterend. De tweede goal van Wessel Boer... Die, die was weer eens mee naar voren gegaan en uh, tikte hem erin. De derde binnen het half uur van Danny Hols. Danny Hols die uh, uh, uh, afgelopen vrijdag afstudeerde en met zijn bul in de zak eigenlijk aan het voetballen was. Dat was duidelijk te merken, want hij was absoluut weer de topper in die wedstrijd. Hoewel de hele verdediging van HFC staat, maar ook het middenveld stond, hè? Met Benjamin van der Broek en met uh, Franklin Lewis en met uh, uh, Gertjan in de eerste helft. Wat een fantastische overwinning. In de tweede helft ja, ging het uh, HFC eigenlijk consolideren. En toen kregen we nog vlak voor tijd een wissel. Toen kwam uh, Wouter Haarmans erin. En die stond er nog geen tien seconden in. Of die legde de bal erin voor 1-4. En dat was de eindstand. Zielig voor Achilles. Want die hebben toch wel heel veel nare momenten gehad dit jaar. Zes punten aftrek van de KNVB. Die gaan er absoluut uit. En het is er zo gezellig. Het is zo'n leuk stadionnetje. Maar ja, dat helpt allemaal niet hè. En voor HFC zijn er drie hele belangrijke punten, he? Ja, dat is zo goed als veilig, hè? We krijgen natuurlijk het komende weekend AFC. Ja, dat is altijd een hele moeilijke tegenstander. Het is wel een klassieker. Maar ja, ik denk dat, de dat HFC echt veilig is. Echt veilig is. En uh, afgelopen week uh, hebben we bekendgemaakt dat uh, uh, Ilias Bronkhorst... dat hij uh, vertrekt naar heeft die nog minuten gemaakt? Nee, die heeft wel 40 minuten warm gelopen. Hij heeft geen minuten gemaakt. Nee, hij uh, mocht er niet in. En dat is eigenlijk ook maar goed. Ik denk dat het een tactische beslissing is geweest van Ted Verdonkschot, Want uh, Ilias mag nog maar één wedstrijd in het eerste meedoen. En dan is de vijf minuten natuurlijk zeer kostbaar. Want ze hebben hem in het tweede nodig. En we gaan straks nog even horen hoe het met de uh, tweede is gegaan in Nieuwegein. Want ja, die hebben nog steeds kans op het uh, kampioenschap. Al staan ze dan tweede. En daar willen ze natuurlijk Ilias ook dolgraag gebruiken. Dus ik, ik weet niet wat daar precies allemaal speelt. Nee, verschillende belangen. Ja. Hoe gaat het met wil rennen? Het is nog 115 kilometer, 116 kilometer te rijden. De voorsprong van de kopgroep wordt steeds kleiner. Het is nog 3 minuten en 12 seconden. Uh, ja, ze komen zo dadelijk bij het bos en dan wordt het echt spannend. Juist, ja, we gaan het volgen. Doen we. Nee zeg jij ja En wil ik gaan slapen Wil jij eens graag erop Zeg ik stop ga jij toch nog even door En ik krijg geen gehoor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 Van de Boom, met jij bent zo En gaan we snel naar de velden? Ja, want Johan Kluiskens zit naar een leuke wedstrijd te kijken. Namelijk Velsen Edo, de degradatiekraker in één. Hallo. Hi. Ik sta, ik sta in het zonnetje hoor. Lekker hoor. <laughs> zit, zit ik in de schaduw. <laughs> hey, maar uh, ja, het gaat gelijk op, weinig kans. Een paar lade beslissingen van de scheidsrechter vind ik. En één uh, niet nadeel zeker van Velsen er nou, werd een overtreding gemaakt. Want die, die liet hij doorspelen. op het moment dat die jongen die wil schieten. naar drie jongens fluit hij af en laat hij die, die vrij trap maken. Dus dat was een keer. Nou, hij fluit een beetje raar. We hebben ook twee no neutrale grensrechters, Dan weet je het vaak hoe dat gaat. Die steken ook makkelijk hun vlag op voor een overtreding. En ja, waarom is dat dan? Maar, wat? Waarom is dat dan? Dat doen ze vaak in de eerste klas. Oké. Okay. Ja, dat zijn. Ja, gebeurt vaak. Gebeurt in alle klassen hoor. Oh. Zeker als er een derby is. een belangrijke wedstrijd. 3 2 neutrale zeg Johan, het staat nog 0-0? 0-0. Het gaat gelijk op. Weinig kansen voorzien. Hoe lang is er gespeeld? Uh, een half uurtje. 34 minuten. Oké, okay, joh. Dus. Allright, yeah. tot straks. Tot straks. Ja, dan gaan we naar die andere wedstrijd. Uh, toch ook wel een heel belangrijke, denk ik. We gaan naar Erik van Westerlo, want die zag tot zijn grote verrassing... RCH een 1-0 voorsprong nemen tegen de koploper HBC. Het is nog verrassender. Ze staan op 2-0 voor. Heel bijzonder. Dit spel speelt zich vooral af op de helft van SIH. Uh, ze krijgen genoeg uh, kansen. HBC Steve Holgers die uh, kopte keurig op de kruising uh, in plaats van uh, in het doel. Dat was natuurlijk even jammer. Daarna had toch nog een prachtige kans vanaf de penaltystip. Uh, bijna een, uh, alleen de keeper nog op doel en hij jas de bal ver naast. Uh, het is een hele, hele vreemde, vreemde wester eigenlijk. Uh, HBC uh, die probeert het, steeds met de lange bal de voorhoede aan het werk te zetten. En onze vrienden van RCH die werken alleen op de counter en ze hebben een sterk wapen. En dat is Erwin IJssel die dus uh, de tweede doelpunt voor zijn rekening nam. Ook okay. weer. Knap, knap gespeeld, ja, gewoon een mooie voorzet en hij stond weer precies op de goede plaats. Nou, ABC heeft in, in de linksbek uh, een prima, een prima, prima voetballer van hoofd. Uh, maar die heeft het vandaag uh, tegen de twee koppen kleinere IJssel ontzettend moeilijk. A is IJssel sneller en B kopt die ook vaak nog beter. Het is heel, uh, heel, heel vreemd om te zien, want SCA komt er uh, sporadisch uit. Maar als ze eruit komen, dan uh, is ze meteen gevaarlijk. Dat uh, is wel leuk om, uh, om naar te kijken. Dus 2-0 voor SCA, er is nu uh, op een minuut na 40 minuten gespeeld. Dankjewel. Het is dus geweest dus er zal wat tijd worden bijgetrokken. Helemaal goed. Erik, tot straks. Tot zo. You say in this hopeless that I should hopeless. Heaven can help us, but maybe sheep mind.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 And I will still be here Star Gazing. af en toe een beetje snelle muziek hoor, hè? Ja, nou, ik vind het leuk, hoor. Goed zo. Ja. Ik heb nieuws over uh, Parijs-Roubaix, want daar is de Belgische renner Grolarts gereanimeerd langs de kant van de weg. Dat is toch wel een verschrikking, hè? Hoe wow. zwaar is dat fietsen natuurlijk. Ja. Aan de andere kant is het zo dat in de kopgroep uh, Nicky Terpstra continu op de tweede plek rijdt en die doet dat goed. We zijn nog 109 kilometer te rijden. De voorsprong van de negen koplopers is teruggelopen naar 228 en we houden u op de hoogte hoe dat met uh, Goluids is uh, verder gegaan. We gaan weer naar het voetbal in dit programma van ZFM Sport in samenwerking met voetbal in Haarlem. We gaan kijken hoe het is bij Sparenwoude Schoten. Sparenwoude, laatste en veertiende. Schoten staat op de vijfde plaats. Speelt een beetje wisselvallig. We hebben voor u Jaap de Bok. Goedemiddag. Nou, het is inderdaad... Uh... De wisselopvalligheid troef schoten, begonnen heel sterk met uh, binnen een kwartier door 2-0 voor te komen door Lennart. Door uh, Sjoerd Ouda die na zijn randtree eindelijk zijn eerste de velddoepunt maakte en Aaron Apels maakte 2-0. Uh, Spaan hand daar tegenover de lange bal en vooral een uh, lange spits, uh, Joey Hoogboom uh, zorgde... Uh, ...voor de nodige paniek bij de wat kleinere mensen beschoten. Sam Ras is twee koppen kleiner en hij heeft de grootste moeite met deze spits. En dat resulteerde al uh, al naar de 2-0 in 2-1 en bij een cornerbal werd er heel slecht verdedigd geschoten. En dat betekende 2-2. Uh, als je naar de kansen kijkt had het uh, eigenlijk uh, nou ik denk 4-6 of zo kunnen staan... Zoveel kansen, zowel bij Spaan die die opzaak lange bal hanteren en schoten, waarvan uh, Lennart Stuur al een uh, paar kansen kreeg. En ook uh, Sjoerd Houwer daar nog een uh, dot kreeg, maar niet tot een score kwam. Dus het is een, uh, eigenlijk een beetje gelijk opgaande wedstrijd waarbij schoten beter voetbalt. En Spaan uh, ja met mannenmacht uh, en lange ballen probeert punten te verzamelen om uh, uit die, van die laatste plaatsen te komen. Maar wel lekker, ja, vier goals. Vier calls, ja, er de, de, de gebeurt wel wat. Dus wat dat betreft is het, uh, is het wel om aan te zien. Het is bijna rust, hè? Het is nu bijna rust, ja. Oké, okay, veel plezier ja, nog met die wedstrijd. Uh, we komen uh, straks met... bij je terug. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Nou moet ik even kijken naar mijn technicus, naar Martijn Prinsen van voetbal in Haarlem. Want ik ben even vergeten. Oh, Volgens mij vergeten. gingen we naar OG in. Huh, naar OG? Ja. Oh, Miranda Wesselman, die heeft vast nieuws. Kan niet anders. Ja, ook We daar staan met de 1-0 achter... Trasvogels heeft uh, wonderbaarlijk gescoord door uh, Stefan Klarenburg. En ja, OGE heeft uh, diverse kansen gehad, maar maakt het gewoon niet af. Dus ja, dat is een beetje jammer. Ja, als je tweede staat en je staat achter, is dat heel vervelend vlak voor rust. Hè? <laughs> ja, dat bedoel ik. Heb je het wel in je zin, Miranda? Of nou niet je meer? Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Oké. Okay, Lekker dan. weer. <laughs> ja, en, ja, en weer zo is het is heerlijk, ook. Ik bedoel, je kan beter buiten zijn, denk ik, nu dan naar binnen zitten. Ja. Dus dat hier... bedoel ik. Wij zitten in een ijskast. <laughs> Dat bedoel ik. Ik heb het weten voor elkaar. Goed zo. Ja. Miro, dankjewel. Tot straks. Oké, okay, is goed. Hmm. Ik kwam jou tijd.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 Even voor mij Maak wat tijd voor me vrij de uur van de dag Denk ik steeds aan jouw lach Alleen jij maakt me blij Heb je Ja, in, daar zijn we weer. Lekker muziek draaien. Ja, ik denk je ligt slapen. Het lijkt wel je er op je stand van hebt. Nee, zeker niet. 104 kilometer nog te rijden in Parijs-Roubert. Voorsprong van de negen koplopers: 3 minuten en 2 seconden. Die loopt hard terug. En het is toch wel een mooie wedstrijd. We gaan bijna het bos in het bos van Waller. 10 kilometer over die rotkasseien met allemaal water en modder en troep. Dat is een verschrikking. Zo gaan we zitten zijn, laten we het u horen. Maar we hebben natuurlijk andere dingen nog. We hebben gisteren gekeken, Martijn, samen. Ja. Naar de zaterdagploegen van Heijs en uh, HFC, Koninklijke ja. HFC. Een zeer vermakelijke wedstrijd. Ja, absoluut. En wat mij opviel uh, was, uh, was het verschil tussen uh, het collectief van HFC. Uh, en, uh, nou ja, meer de, de individualist. Of individueel, nou ja, moeilijk woord. Van Heijs. Uh, van um, ja, uiteindelijk uh, had er maar één ploeg recht op de zeeg, toch? Ja, dat is zeker HFC. En die wonnen dan ook verdiend met 4-1. De jarige van vandaag... Bart Nelis. Bart Nelis vind ik toch wel een, een buitengewone klasse. Uh, ja, hij, hij, hij, hij heerst in die ploeg. Uh, hij zet de, de, de poppies op de juiste plek. Uh, hij is echt een soort van uh, vaderfiguur hè, in die groep. Ja. En dan hebben we natuurlijk de broertjes... Nou, hoeveel heb je daar? Je hebt er, geloof ik twee of drie in, de, in het aftal lopen, toch? Nou, laten we beginnen met Lindenhovius, die dus het middenveld beheersen en zo uitgekiend aan het voetballen zijn. Dan hebben ze die nummer drie, die lange jongen. Nee, die scoorde twee keer. Die scoorde twee keer. Wie is dat ook alweer? Tijn Kaagman. Tijn Kaagman. Ik vond hem fantastisch. ja. Iedere keer zette hij druk. Iedere keer ging hij naar voren. En dan zag je die twee broertjes hoofdjes tegen elkaar aan gaan hangen. En, en dat hele middenveld beheersen. En dat is de reden geweest dat, uh, dat Hijs verloren heeft. Hij is overigens uh, met een aantal heel goede voetballers. Maar ja, ze hebben nou eenmaal de pech dat ze allemaal wat ouder zijn. En, uh... Nou, ik denk dat dat ook te maken heeft met... Uh, uh, bij Hijs heb je ook een aantal zwakke schakels. ja. En uh, ze zeggen niet voor niks hè, dat, je, dat je als ploeg zo, zo sterk bent als je zwak schakel. Ja. Ja, en dat werd gisteren wel duidelijk. Hè, want je hebt natuurlijk op middenveld en voorin heb je een aantal van die klasbakken lopen. Uh, Farouk, uh, Jordekan, maar ook uh, Emre, uh, Gungor. Dat, dat, dat zijn jongens die, die hebben op hoog niveau gevoetbald. Ja. En dat, uh, dat, dat is gewoon duidelijk. Ik vond de tegenkool van hun van uitzonderlijke klasse. Ja, nou, ja, ja, voor mij raakt hij wel gewoon vol met, met schemeschermen. Maar goed. Uh, hij schoot om, ik denk, van een meter of 20-25 uh, in de draai over de keeper in de verre hoek. Overigens, René Mürzars, de keeper van de uh, AFC. Wat keepte hij in wedstrijd? Een vrije trap, jongen. Wow. Die uit de bovenhoek ja. dook gewoon. Absoluut. Echt fantastisch. En daarna nog een keer twee keer achter elkaar. Een geweldige redding. Ja, ja het is een sterk collectief geworden, dat HFC. En ze staan nu vier punten voor. Dus ja, het moet, <laughs> je moet er nog tegen Kermeland, En dat vinden ze een angstkekener. Maar ja, als ze die verliezen, hebben ze nog een punt voorsprong... en een beter doelsaldo, dus ik denk niet dat het mis kan gaan. Dat denk ik ook niet, nee. En zal ik een paar tussenstandjes uh, van de nou, velder zullen, zullen we heel even zeggen waar ze zijn... Uh, want ze zijn net het, uh, het bos van Valère... de, de rit van 10 uh, kilometer over die kasseien ingereden. eerste stuk gaat nog, is heel droog. Het is nog dan, daarna 102 kilometer te rijden. Voorsprong van de negen koplopers 244, 243, dat loopt terug. Die worden dus binnenkort gepakt door de eerste groep met uh, Nicky Terpstra... Verder geen nieuws over de Belgische uh, renner die gereanimeerd is langs de kant van de weg. Maar laten we hopen dat het, dat het goed met hem gaat. En jij wil ruststanden. Ja, ik uh, gooi er even een paar rustdankjes doorheen. In de, de zondag eerste klasse um, ja, gaat het eigenlijk niet zo lekker met de regionale clubs. Uh, Hoofddorp staat met, uh, met 1-0 achter. Uh, dan hebben we Hillegom staat ook 1-0 achter. En Vels en Edo uh, ja, die zijn allebei nog op uh, ja, doelpuntloos uh, uh, gelijk. En dan, dan de wedstrijden waar wij geweest zijn. Eigenlijk schieten ze daar niet zoveel mee op. Hè? Um, dan gaan we naar die, die, die zondag derde klasse... Hè? waar heel veel Harlemse clubs in, uh, in spelen. Ja. United Davos staat uh, inmiddels met 6-0 achter. Ach, erg is dat. Tofie. Ja, dat is dood een dood Een club met zoveel groeibriljanten erin... en dan zulke klappen krijgen. Ja. Allianz uh, leidt nog steeds bij Bloemendaal met 1-0. Ja, vind je dat niet verrassend? Uh, ja, uh, we weten allebei dat Allianz... Uh, natuurlijk uh, personele problemen heeft... Um, maar goed, ik heb ze laatst ook zien, zien voetballen bij Schoten Het is een, een, een, een, een, geen lekkere ploeg om tegen te voetballen nee. Maar um, ja, ja goed, Bloemendaal is natuurlijk ook best wel wisselvallig uh, dit seizoen Dus ja, um, ja, ik had hem vooraf niet, uh, niet uh, hierop gerekend Maar ja, je hebt van die verrassing af en toe Je hem van de Hoek maakt hebben Ja, inderdaad ja. Um, Dan hebben we nog uh, Schoten, die staan, uh, uh, dat hoorden we net he, van Jaap de Wok met 2-2 uh, gelijk en uh, zometeen komen we terug met uh, de ruststanden in de vierde en vijfde klasse. Oké okay, jongen.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 Rolling, rolling, rolling on the river Listen to the story now Left up good job Down in the, in the city.